...in Schotland. Shell ontdekte het lek woensdag. Het is nog niet gelekt, waarom het zo lang duurt om het lek te dichten. Volgens Shell zal de olie de kust niet bereiken... ...omdat hij op natuurlijke wijze oplost. Somalië laat voedselconvooien en voedselkampen... ...beschermen door speciale troepen. De hoofdstad Mogadishu is volgens de regering... ...nog steeds niet veilig voor konvooien. De terreurorganisatie al Shabaab heeft zich teruggetrokken... ...maar er worden nog steeds rebellen gezien. Steeds meer Somaliërs trekken naar de hoofdstad... ...in de hoop dat daar wel voedsel is.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 Voor de wedstrijd was er een protest van ruim duizend Feyenoord supporters die eisen dat het bestuur opstapt vanwege wanbeleid. Ook Twente is nog zonder puntverlies. Thuis werd AZ met 2-0 verslagen. Vitesse won met 4-0 van VVV. En PSV kwam met de hakken over de sloot door met 1-0 van RKC te winnen. Het weer, vannacht bewolkt en veel regen. Morgenochtend opklaringen, smiddags bewolkt. Een enkele bui, maar ook wat zon bij een graad of 20.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 Nightwalk, ZFM's Dance Show. Come together, hey, hey, you don't leave me alone today. For to find a better way, come together we we'll stay forever, come together, hey, hey. I can feel you all at night when you hear me, it's alright. Come together we we'll stay forever, come together, hey, hey, you don't leave me alone today. For to find a better way, come together we we'll stay forever, come together, hey, hey, come to come to come. Come together, we'll stay forever Come together, hey, hey To get out on the street So many folks to meet En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In de Syrische havenstad Latakia zijn veel inwoners gevlucht voor het geweld, zegt een Syrische oppositiebeweging. In de stad is de hele dag hevige gevochten. Vanmiddag trokken zo'n 20 tanks en militaire Latakia in om een eind te maken aan de protesten tegen president Assad... Ook aan de grens met Libanon is door het leger ingegrepen. Daarbij zouden doden zijn gevallen. Greenpeace is bezorgd over een olielekkage op de Noordzee. Onder een platform van Shell is olie gelekt op 180 kilometer voor de kust van Aberdeen in Schotland. Shell ontdekte het lek woensdag. Het is nog niet gelekt te dichten. Greenpeace vraagt zich af waarom het zo lang duurt.